en welkom bij weer een uitzending van Goolse Kringen van 27 november. Vier gasten vanavond. Norbert de Vries gaat iets vertellen over zijn laatste column... en misschien ook wel over alle columns die eraan vooraf zijn gegaan. Jacques Vos doet een column over de verandering. En Chef Oerlemans en Tom Greven praten ons bij over groene scho schoolpleinen, zou ik willen zeggen. En alles wat de natuur in Goorden zo mooi maakt of misschien bedreigt. Maar we beginnen altijd met wat was er in het nieuws? In Goorle bij voorkeur of wat de interesse heeft opgewekt van mensen in Goorle. Norbert. Nou, daar zul je schrikken maar van mijn, van mijn uh, nieuws. Ik heb namelijk vanmorgen gekeken op de site Heel Goorle in een groep. Daar zijn 4.006 mensen lid van. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik werd erop gewezen. Want er is iets heel ergs gebeurd in de burgemeester Philipsstraat. Daar is namelijk hondenpoep gesignaleerd op een heg. Ja, het moet niet gekker worden in, uh, in Goorla, maar er is dus een hond geweest... die heeft daar gewoon op een heg heeft daar zijn uh, ontlasting gedaan. En, uh, ja, ik, ik, ik besef dat dit een heel onsmakelijk onderwerp is, maar ik, vond, ik kon er geen weerstand aan bieden om, ja, Dit soort nieuws zie je niet in het Goorla's Belang. zie je ook niet in het Brabants Dagblad, maar... Kijk naar heel golen in een groep en dit soort nieuws zal je treffen. Kan ik me daar ook voor aanmelden? Ja, ongetwijfeld. WWW.nog iets. Maar het is een soort, uh... groot probleem. En Schokkend, de hondenbelasting moet fors ja. Nou, Er moet tegenwoordig opgetreden. Er, er zijn ook verdachten. Ik zal geen namen noemen, maar er schijnt een vrouw te zijn op een fiets met een klein hondje. Die fiets overal rond en laat overal altijd die hond overal poepen. En men, men, men is haar op het spoor. Dus ik, nou, als, het, ze, als zij luistert, ze nou, zingen, stop er mee, want men is je op het spoor. Als de dader, daderes is opgespoord, bel in om ons op de hoogte te houden. Sjak... Heb jij iets? Ja, ik heb uh, twee dingen uh, die, die ik uh, voor het voetlicht wil brengen. Ja, en dat gaat iets verder als hondenpoep. Oh. Dat wij in Riel heel blij zijn met uh, de opening van de nieuwe school De Vonder. En uh, afgelopen zondag uh, zijn we met ons gezin daar. Uh, Weet je kijken. Nou, wij mogen trots zijn op, uh, op de nieuwe school. Uh, in, in, uh, ja, in, hier bij ons in Riel. Het is, een, het is een prachtige accommodatie. Het nieuwste van het nieuwste. Ja, in mijn eigen lagere schooltijd hebben wij het met iets minder moeten doen, denk ik. Maar ik gun de nieuwe generatie het van harte. Dat is ja. mijn eerste, zeg maar, uh, nieuws. Als het mag, ja. Ja, je breekt me maar af, Gerard, als het ja, te lang hoor. duurt. Dan uh, heb ik zelf uh, ook nou, iets minder nieuws. Precies. Nou, het tweede is dat ik, uh, dat het afgelopen weekend is het Open Kerkendag geweest, hè? En, uh, ja, en alle kerken, in, in, ook in Ghollen en in Riel, die hebben de deuren opengezet. En je ziet in toenemende mate dat er belangstelling is voor die Open Kerkendag. Maar ook dat er steeds meer kerken gesloten worden. Hè? Uh, er stond in de krant dat er uh, sinds 1800 las ik 450 kerken zijn verdwenen. Nou, dat is niet alleen. Uh, ...jammer voor, uh, voor die kerken... ...maar ook denk ik ook voor een stukje cultuur. Uh, st een stukje uh, mooie, mooie architectuur ook. En, uh, en, ja, en dan, dan, dan vraag je af... ...en dat is, dat is een, beetje, zijn een beetje mijn roots toch ook... ...als uh, geestverzorgerspastor... ...ja, wat heeft die kerk nog toekomst? Hè? En, uh, ja, en als je dan ziet dat de, de kerken steeds uh, verder leeglopen... ...zie je dat er een toenemende ook uh, behoefte is aan volksvroomheid... Je ziet bijvoorbeeld in Sint-Jan... daar worden toch uh, ieder jaar of misschien wel per dag... duizenden kaarsjes uh, worden uh, gebrand. Als je meester Dreef kijkt... hier een beetje dichterbij... dan gaan mensen ongelooflijk graag naartoe. Om daar zo... Uh, die kerk zit, zit ook, ook regelmatig voor, vol. Als je kijkt naar Scherpenheuvel... dus al die... Al die zeg maar... die die die, die, die, die, die, volksdevotie, uh, momenten, ja, die koesteren mensen. En dan denk ik, ja, ja wat, wat is dan... Ja, nog, uh, nog de plaats van, uh, van de officiële kerk. Hè? En ik denk dat er, dat er een, een, een, een, een hele belangrijke plaats blijft voor de kerk. En daar kom ik straks in mijn column ook nog op terug. Namelijk de diagonale dimensie. Dat, uh, dat, ze, uh, dat de kerk opkomt voor, uh, ja, voor kwetsbare mensen. Dat de kerk opkomt voor behoeftige mensen. Dat de kerk opkomt, en dat, dat past helemaal bij de inspiratiebron van de kerk. voor de vluchtelingen in, in onze samenleving. Dat die een, een eigen tijdsgeluid daarin mogen blijven laten horen. Dus daar ja, kunnen we ik, zo nog even op terugkomen dan? Ik ja? zal ik het hier belaten, ja? want oh Gerard, goed dat je me afbreekt. En, nee, ik, en ik, ik, ik, zal, ik zal het hier ik even belaten. Het zo en te ik hoop dat de boodschap overkomt, ja. Chef Oeremans. Pak de microfoon. Ja, ik wil het gewoon hebben over de golse quiz. En ik zal niet alle vragen gaan zetten die er gevraagd werden, want er waren er honderd. Dan is het uur vol, denk ik. Maar we hebben dit jaar voor de eerste keer de golse quiz gedaan. Ik heb er ook een keer mee gedaan. Er waren dik 80 teams. Bijna duizend mensen hebben daar deel deelgenomen. En ondanks het feit dat de uitslagen of de antwoorden voor half twaalf ingeleverd moesten zijn, was het toch pas om half drie thuis. Dus hoe dat er precies zit, weet ik ook niet meer. Maar het was enorm gezellig. De teams zaten bij verschillende mensen in huis en overal. En uh, Het was er een drukte van je welst overal. En ik moet zeggen, ik heb er erg van genoten. Ik uh, hou me voor het fondje weer aanbevolen. Op 8 december komen we nog eens samen op het Kloosterplein met alle teams. En daar krijgen we de laatste tien vragen te beantwoorden. En dan zal de grote winnaar bekendgemaakt gaan worden. Dus uh, we zijn ja. erg benieuwd. En dan wordt het half vijf. Ja, dat weet ik niet, maar ja. dat zou zomaar kunnen. Of gewoon rechtstreeks door naar het werk de volgende dag. Maakt ja. uit. Ik hoop van niet. Oh. Of is het op vrijdagavond? Ja, het is dus 8 december. Ik weet van niet precies wel. Ik geloof dat, dat is het vrijdag. is het dan niet op, de, dus op een verhaal, Dan zou ik best wel kunnen dat, ja, ja, ja. Het, ja, ja, ja. Ja, dat ik pas ja. met het werk ja. thuis kom. bleef nog lang onrustig in geworden. Ja, worden. precies. Heel erg klein. Ja, ja. Tom? Uh, mij is opgevallen de fauna passage uh, richting Poppel. Tussen de rotonde en uh, de grens. Dat daar uh, vier bedrijven zijn uitgekozen om daar een aanbesteding voor te maken. Althans, een aanbestedingsproject. Uh, tot ze daarmee bezig zijn, tot er geld voor vrij is gemaakt vanuit de provincie. En uh, ik denk dat het uh, te goede komt uh, voor de natuur rond Goorlen. Ik ken iemand die Goorlen inmiddels verlaten heeft en in België woont... en die ze nog elk jaar opwint over de wanbesteding van dit bedrag... voor dat enkele hert dat hij maar niet kan vinden, dat oversteekt. Maar ik denk dat het goed is om daar ook nog eens een keertje wat langer over door te praten. Ik kwam... Ik ging pas tanken in België en uh, kwam ik een, op de weg, dus een platgereden konijn. En ik denk, nou, Zie je die het? had nou voordeel <laughs> gehad. Van die, maar dan ook weer, want die passage komt ergens bij die boerderij daarachter. Uh, bij die nieuwe rotonde toch? Ja, bij die nieuwe rotonde. En dit was op een heel andere plek. Dus hij was toch... Uh, nee, nee, nee, nee konijnen zijn heel slim. Nou, nee. En reken eens uit wat één konijn binnen een jaar of vijf, zes al nageslacht heeft. Hoeveel eigenlijk er dus aan konijnen verloren is gegaan. Ik, ik vraag me af of zo'n konijn slim genoeg is om die passage te vinden. Nee, <lacht> maar ik denk dat een van de onderdelen is een verkeersbrigadier om de konijnen weg ah. te wijzen. <lacht> nee, kijk, het idee is natuurlijk fantastisch. Alleen ja. hebben we wel een discussie over de locatie of die daar is. Want natuurlijk op de Veluwe zie je dat... Heel nadrukkelijk en die zijn ook aanzienlijk breder. Uh, het nut ervan om grotere uh, gebieden voor uh, dieren te hebben. Die elkaar dan wat makkelijker kunnen ontmoeten. Dus ik doe daar bepaald niet cynisch over. Maar af en toe moet je wel lachen bij dat soort dingen. Moet ik ook eerlijk bekennen. Uh. En dat mag toch? Ja, dat mag. Oké, okay, mijn nieuws gaat over, uh, ook al over een, uh, een monument. De Muur van Mussert. In, uh, tot nu toe hebben we allerlei oorlogsmonumenten uh, die gaan over uh, uh, hoe slecht de Duitsers waren. Dat waren ze natuurlijk ook in de Tweede Oorlog, maar alleen daar hebben we monumenten voor. Maar er waren in Nederland natuurlijk ook mensen lid van de NSB. En die kwamen altijd samen bij de muur van Mussert. En uh, de gemeente Ede, dacht ik, Ede die wilde... Uh, uh, gaan die muur wegdoen. Terwijl andere historici zeggen van... nee, nee, die muur moet blijven staan. Want wij moeten ook laten zien dat uh, er ook Nederlanders waren... die lid waren van de NSB. En die daar samenkwamen. Dus dat moeten wij ook behouden. Dus niet alleen maar uh, het aantrekkelijke, het mooie voor Nederland... maar ook het niet zo aantrekkelijke van Nederland. Dat was mij opgevallen in het nieuws. Behalve die andere dingen die hier al zijn genoemd. Daar heb ik toch nog een paar dingetjes over. Ah. Uh, Eén daarvan, uh, en dat vind ik een heel ingewikkeld onderwerp. Vorige week is een uh, convenant uh, afgesloten tussen de voor mij een aantal onbekende organisaties, maar in ieder geval de GGD. rond het uh, project Nu Niet Zwanger. En dat is betere voorlichting geven op het gebied van, uh, van voorboordsmiddelen, voorkomen van uh, zwangerschap. Met name in kwetsbare situaties. En dat loopt altijd het risico dat je de plaats inneemt van de betrokkenen zelf. En dwangmatig gaat zeggen, voor jou is het niet verstandig om zwanger te worden. En omgekeerd, vaak is het niet verstandig om zwanger te worden. In bepaalde omstandigheden of bij bepaalde vermogens om kinderen te kunnen opvoeden. Heel ingewikkeld uh, verhaal. Uh, dus ik ben eigenlijk ook heel benieuwd hoe dat nou precies vorm gaat, uh, gaat krijgen in, uh, in Goorden. En de tweede wat ik zag, Huizenstella, nagel aan de doodskist uh, van gemeentelijke planvorming, is nu definitief verkocht. Uh, en dat is een gebed zonder eind, uh, geweest. En toen dacht ik, nu zijn de contracten gesloten, Lijststromen gaat planschade betalen. Dat bevreemde mij eigenlijk een beetje. Ik dacht dat de gemeente plannen ontwikkelt en als bewoners daar schade van ontwikkelen, dat dan de gemeente daarvoor wordt aangesproken. Uh, dus daar wil ik nog wel eens uh, iets meer van, van weten. En daarnaast dacht ik, zou bemiddeling daar nou niet bij geholpen hebben. <lacht> een bruggetje naar het eerste onderwerp. Want dat gaat over een column en ik heb uitgerekend dat dat de duizendste kolom is van onze geachte columnist. Ah, zo. Nou, dan heb je heel slecht gerekend. Kolom, <lacht> <lacht> hè? Kolom. Kolom, ja, zeker. Uh, het is een zevenduizendste bijdrage in de lokale pers. Ik weet niet hoe je aan die cijfers komt, maar het slaat nergens op. Nee, dit is misschien, uh, misschien de honderdste of zo... Uh, nou, ik vind jou weinig ambitieus. Misschien inclusief ja, de enkele gezonde brief Ja, nou ja. We <laughs> nou ja. nou, hebben uh, het over de grip, uh, ter zaken, ter ja. zaken. Wat zijn je vragen? <laughs> Hoe kom jij zo negatief over het idee? Dus even aan ja. het voorbeeld van ja. uh, van Stella. Dan denk ik partijen zijn zich daar gaan, uh, gaan ingraven. Uh, dat verhaal speelt al uh, meerdere jaren blijkbaar lukt het niet om er dan iemand van buitenaf bij te krijgen... die de koppen tegen elkaar slaat. Zegt mensen, was nu weer verstandig. Hoe moeten hier toch uit kunnen komen? En wat betekent dat? Er moet geld op tafel komen. Op de ene of andere manier om degene die schade leidt, om die af te kopen. En uh, denden nou niet door en voer processen hier en daar en, uh, en overal. En dat noemen ze mediation. Ja. En dat is uitgevonden door advocaten... En jij zegt, allemaal onzin. Leg eens uit ja, waarom jij dat onzin vindt. Nee, het, het, het, het, het, het begint anders. Um, binnen de Golse politiek zijn er twee partijen met name... die voortdurend roepen van... de gemeente zou um, meer aan mediation moeten gaan doen. En dat zijn de CDA en de LNG. En die vragen daar voortdurend om. En die zijn, in eerste instantie is daarop gereageerd van... nou, dat zullen we, een interessant idee, dat gaan we bekijken. En uh, zullen, we zullen daarop terugkomen. En nu uh, daar voortdurend aan herinnerd wordt, aan die toezegging, uh, is uh, de burgemeester is gaan bedenken van: ja, hoe gaan we dat dan vormgeven? En uh, die zit nu met zijn hand in het haar. Want wat moet je met mediation en wat is dan de rol van de gemeente daarin? En heeft de gemeente überhaupt daar wel een rol in te spelen? Dus die, die zit daar eigenlijk mee uh, in zijn maag. En, uh, en mijn advies is: van uh, dit interessante idee. Beleg daar maar eens een gesprek over met die beide politieke partijen die dat zo graag willen. En haal daar wel de vrij vinger bij. Dan weet je zeker dat iedereen volkomen definitief genezen is van dit idee van mediation. Want mediation is een soort hype. Ik heb me er in het kader van het schrijven van deze column even in verdiept, globaal. En het duizelde mij van de organisaties die in Nederland bestaan en de overleggroepen en, de, uh, en daar zijn weer het, de koepelorganisaties. Het, het, het wemelt van de, mediation, van de mediation in Nederland. En dan denk ik van, waar slaat het op? Uh, als je ziet wat, wat een mediator doet, hè, dat, ik heb dat in die column ook beschreven... zo'n beetje uh, proberen of twee partijen toch uh, op, op, uh, op, op vertrouwelijk voet... met elkaar kunnen discussiëren en, en, en dan maar hopen... dat daar een oplossing uitkomt. Maar de mediator draagt geen oplossing aan, uh, in het die zorgt alleen maar dat het gesprek op gang blijft. Ik heb daarbij ook gewezen op uh, een andere mogelijkheid, namelijk uh, arbitrage. En dat is veel interessanter. En dan krijg je de, de rijdende rechter. De rijdende rechter rijdt voor en dat is een, het is een, prachtig, uh, een prachtig programma. En dan de, de, de twee partijen doen hun zegje en... Uh, worden nog uitgenodigd om naar een café te komen of naar een restaurant. En dan zit er, is er ook nog een hoorzitting met deskundigen. En dan trekt uh, uh, meester Visser zich even terug en die komt dan terug uh, en die doet dan een uitspraak. En dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen. En dan moeten de partijen, want die hebben daar voorhand uh, voor getekend, die, die leggen zich daarbij neer: van de oplossing die meester Visser bedenkt, daar zullen we ons aan conformeren. Ja, dan heb je een, een conflict opgelost. Maar mediation is een, is een, is een, een, een flauwe afspiegeling daarvan. En, een, een, een, een, een mediator die zeg maar, met twee partijen probeert het gesprek aan te houden. Nou, ik, en, ik ja? je, je, je praat er een beetje laatdunkend over. Zeker, over ja. mediation. Ja. Of over bemiddeling. Ja. Hè? Het, het is. Uh, niet zo van, nou probeert de partijen een beetje met elkaar te laten praten... dat ze geen ruzie mee maken, hè? Want dan komt het wat jij, wat jij nee, zegt. Nee, ze er is dan een conflict en er moet er een oplossing komen. En ja. die moeten de partijen zelf bedenken. Want dat doet de mediator dus niet. Nee. Die zegt alleen van jongens, het gesprek aan te houden. Maar nee, ik, heb nee. je ook enig idee waarom dat dat is? Waarom dat de mediator niet met oplossingen komt? Eh... Uh. Ja, omdat het geen arbitrage is. Nee. kijk, nee. ja, Ik heb lesgegeven over dit onderwerp. Oh. Ik heb studenten geleerd om te bemiddelen. En daar kan ik je vertellen dat dat enorm moeilijk is. Je, waarom draag je geen oplossingen aan? Je draagt geen oplossingen aan... omdat het door beide partijen gedragen moet worden. Ook als een rechter zegt van uh, je moet dit of dat... dan is er altijd één partij die de verliezer is. Ja. Maar de bedoeling bij bemiddelen en mediation... Is juist dat er een win-win situatie komt. Dat alle twee de partijen tevreden zijn. Ja je kunt uh, over tal van conflict kun je eindeloos uh, in discussie ja. met elkaar gaan. Ja, je gaat onderhandelen. Je gaat niet in discussie, je gaat onderhandelen met elkaar om tot een oplossing te komen. Ja, samen. Maar de, de rol van de mediator is, naar nou, ik begrepen heb, uh, te zorgen dat er voldoende vertrouwensbasis tussen die twee partijen die een conflict hebben is. En dat ze dus samen. ...gaan bedenken van hoe dit conflict kan worden opgelost. Ja, nee, met een mediator erbij. Ja. Okay, het voorbeeld dat je noemt van uh, meester Visser. Ja. Uh, ja, maar dat is arbitrage, hè? dat is geen, ja, geen mediation. Uh, nee, maar dat hou je als spiegel voor. Uh, van daar is een einde aan, ja. daar is... Uh, en dat wijkt niet af uh, van een normale gerechtelijke procedure... Jawel, dat wij nou, nog nee, af... behalve dat er geen, uh, geen formele rechtbank is. Dus dat partijen van tevoren af moeten zien van al hun rechten. Ja. En zeggen van wat deze jurist uh, ons voorkoud, dat is het. Ja. Uh, nu herhalen ze af en toe uh, stukken van de uitzending door eens te gaan kijken hoe het later gaat. En dan zie je daar ook weer een heel gevarieerd beeld. Omdat het juist heel ingewikkeld is. Want vaak gaat dat over burenruzies. Ja. En als ik de gemeente uh, goed begrepen heb... heeft die nu gezegd... Van, daar gaan we ons ook niet mee bemoeien. Uh, lijkt mij heel onverstandig. Want burenruzies uh, is iets heel engs. Dat kun je bijna niet juridisch uh, afdwingen. Uh, omdat het heel moeilijk is uh, hard te maken... Uh, wat overlast uh, precies is. En de juridische consequenties uh, die dat uh, gaat hebben... En toch komt het veel voor. Het komt en heel het bederft veel voor, ja. het, uh, het woonplezier. Ja. En dan ga je dus wanhopig op zoek. En ik onderstreep het woord wanhopig. Ja. Op zoek. naar Zijn er geen alternatieven om er iets aan te doen? Uh, ja. Dus ik denk wit en zwart. Er is in ieder geval grijs. En jij denkt zwart, dus zwart. En het zal zwart blijven. Of vergis ik mij nu. Nou, zie je toch een ja, het, het, het, het is niet zozeer dat ik mij afzeg tegen mediators en uh, mediation. Uh, ze doen maar, uh, vrij blijheid. Maar ik zie niet dat de gemeente daar een rol in heeft te spelen. Nee, maar dan moet je gaan definiëren op welke terreinen de gemeente daar een rol in heeft te spelen. Kijk, als, ik, ik, als, ik zeg dan, buur en overlast is voor mij een voorbeeld uh, daarvan. Waar ik mij kan voorstellen, uh, je kunt zeggen, ja, laat Lijststromen het maar oplossen. Maar dat is natuurlijk maar een deel. ...van de woningen die je daarmee treft... ...en die hebben daar ook stappen in gezet. Uh, maar dat zijn ook vrij langdurige procedures. Maar de gemeente zou daar een rol in kunnen spelen. Zegt doen we niet. Andere terreinen zie ik dat eerlijk gezegd ook niet... ...wat de gemeente daar kan doen. En vaak is dan ook nog het risico... ...dat de gemeente ook nog partij is... ...in, ja, ja. De, in, in dit soort zaken. Maar... Uh, ik, ik, ik ben van mening dat de gemeente uh, niet moet toegeven aan de impulsen vanuit die twee politieke partijen... om aan mediation te gaan doen. Er zijn in Nederland talloze mogelijkheden om conflicten op te lossen. En, uh, desnoods, twee partijen kunnen ook gewoon een derde uh, partij uitnodigen om uh, een, een, een, als, arbi, als arbiter op te treden. Dat hoeft de gemeente helemaal niet te doen. Dat kan, dat, dat kan, iedereen met een beetje gezond verstand kan dat. Zelfs ik zou dat denk ik nog wel kunnen. Maar ik kan nou, ook Ik zou stel... jou niet willen hebben, maar <laughs> dat zou je niet verrassen. Maar oh. ik kan me ook voorstellen, het, het kost de gemeente... Het kan de gemeente ook een hoop geld besparen. Hè? In plaats van dat ze allerlei advocaten moeten betalen, weet ik wat... Omdat een burger naar de rechter gaat. En dat geldt ook voor ja, de burgers dan, dan, natuurlijk. dan die, ben je als gemeente al partij. Dan moet je nee. al überhaupt dat niet... Dat kan ook, dat kan ook. Nee, nee, nee, maar... Een gemeentelijke overheid zou zich met dingen die haar zelf betreffen niet met mediation nee, bezig moeten houden. Nee. Dat zijn ongelijke partijen. En mediation betekent dan altijd ja. dat het heel lastig is om dan tot een acceptabel compromis te komen. En niet daar dat op de achtergrond altijd loert dat de gemeente nog op een andere manier haar zin mm -hmm. kan krijgen. Ik denk conflicten tussen burgers... En burgers en niet noodzakelijk alleen maar mensen die in een huis wonen. Dat kan ook een bedrijf ja. zijn dat een conflict met zijn buren heeft, omdat hij uitbreidingsplannen heeft of wat dan ook. Of bij huizen stellen, wat daar denk ik een voorbeeld van is. Het bedrijf Blijstromen wilde iets. En dat, dat paste niet helemaal. Uh, of was het een poging om te denken: ik heb al een tijd niks meer over wilde vrijvingen geschreven. Uh, Laat ik je niet zoeken dat nee, erbij past nee, ik, ik, ik, de, de column vindt zijn oorsprong in mijn ergernis over um, allerlei proefballonnetjes die door politieke partijen worden opgelaten Zonder dat ze echt nadenken van wat het dan concreet uh, betekent En dit vond ik zo'n zo proefballonnetje zo van uh, moet, moet de gemeente niet wat meer aan, aan mediation gaan doen Want iedereen doet aan mediation, dus waarom ja. wij niet? En Zullen we er dan een muziekje tegenaan uh, gaan gooien? Vooruit de, de moederen te ja. bekoelen. Nee, anders word ik nog boos ook. <laughs> ja, daarom. En dan, uh, dan ga ik ook weer opmerkingen maken die me nog jaren worden nagedragen. Dus dat moeten we niet hebben. Maar het is december. Dus we gaan terug naar december. Niet met Taylor Swift, maar met Jamie D en Dirk Nelson. Als ik mij niet vergis. I'm so glad you made time to see me. How's life? Tell me, how's your family? I haven't seen you in a while. You've been good, busier than ever. Small talk, work in the weather. Your guard is up and down the wild. Cause the last time you saw me still burned in the back of your mind You gave me roses and I left them there to die So this is me swallowing my pride Standing in front of you saying I'm sorry for that night And I go back to December all the time Turns out freedom ain't nothing but mystery I realize what I have when you were mine. And I go back to December, turn around, and make it all right. I go back to December all the time. sleeping, staying up, playing back, myself leaving, when your birthday came, I didn't call, and in summer what a beautiful time, you laughing out the passenger's side, I realized I loved you in the fall. Dark days when fear crept into my mind You gave me all your love and all I gave you was goodbye So this is me swallowing my pride standing here in front of you Back to December all the time Back to December all the time Back to December all the time Nou, we hebben net geleerd dat de groep Heel Goorle op Facebook te vinden is. En Norbert de Vries is geschokt. Want die is nog nooit op Facebook geweest. En doet nu ook aan social media. Maar dat belet ons niet om over te stappen naar Jacques Vos. Die ons bij gaat praten over de verandering in Goorle. Jacques, aan jou het woord. Verandering, hè? zeg je Gerard. Maar ik, kijk, ik ben een beetje gaan mijmeren. Zo zit ik in elkaar mijmeren over, over een mooi Goorle en Riel. En dan kom je, uh, kom je als we zelfs spreken, bij, uh, bij verandering terecht. Uh, nou, mij maar over mooi horen en Riel, en dat met een open blik... en dat met een bril van geluk en welbevinden. Dat doe ik uh, heel graag. Dat heb ik uh, als geestelijke verzorger ook heel vaak mogen doen. En ik wil gewoon hardop zeggen wat ik waarneem... waar ik van droom in horen en Riel. En ik wil ook gewoon een paar, gewoon een paar open vragen stellen... En dan begin ik met te zeggen, ik zou wensen dat er in Riel geïnvesteerd wordt om ouderen en gehandicapten de mogelijkheid te bieden om in het eigen dorp te kunnen blijven wonen, wanneer ze niet meer zelfstandig kunnen wonen. En ja, dat als de mensen, uh, uh, zeg maar, uh, uh, zeg maar hulpbehoevend worden, dan moeten ze Riel uit. En ik zou wensen dat er ook wat meer daar uh, aan gedacht wordt. Uh, waarom gebeurt dat eigenlijk niet? De ondersteuning en advisering voor ouderen en kwetsbare mensen is bij ons in Riel kundig georganiseerd, mag ik wel zeggen, in het dorpscollectief. Het dorpscollectief, en daar ben ik ook heel trots op, is een team van mensen die langdurig ervaring hebben in de gezondheidszorg... en zich daar als vrijwilliger voor inzetten, voor ons dorp. En een team dat bestaat uit gepensioneerde huisartsen... een specialist oudere geneeskunde, verpleegkundigen... en enkele andere, men, enkele andere mensen. Dus we hebben het in huis, in Rio. Ik vind het heel jammer... ...dat gedwongen verhuizingen regelmatig gebeuren. Hierdoor worden mensen ontworteld... ...en als voorzitter van de zonnebloem... ...word ik regelmatig geconfronteerd met de wens van ouderen... ...om in Riel te kunnen blijven... ...en ook bij de zonnebloem te kunnen, mogen blijven. Maar dan moet ik ze teleurstellen, dat kan dat niet... ...want ik kan de vrijwilliger niet vragen... ...om naar Gils of naar Alphen toe te rijden... Dus, ...dus die mensen die raken je kwijt... En, en ik moet dan eigenlijk tegen mijn eigen hart inspreken. En dat vind ik heel vervelend. Kwetsend en soms hier en daar ook onethisch. Maar dat geldt niet alleen voor die kwetsbare ouderen. Dat geldt vind ik ook voor jong volwassenen... die zelfstandig willen gaan wonen. Die moeten ook verhuizen. Of naar Goerlen of naar Tilburg. Omdat er voor alleenstaande jonge mensen... die uit willen vliegen uit de gezinssituatie met beperkte financiële mogelijkheden, nauwelijks woonruimte is. Er mag, vind ik, geïnvesteerd worden om Riel leefbaar en bruisend te houden... voor iedereen, zowel jong als oud. Gezamenlijk bestuur voor Goorle en Riel is goed. Daar sta ik achter. Maar dan wel recht doen aan de eigen identiteit en verlangens van de gemeenschap. Eén gemeente, Riel en Goorle... En dan stel ik de vraag, waarom eigenlijk? Om het dorp Goorlen de kans te bieden om zich op alle terreinen te ontwikkelen? Ik denk dat Goorlen Riel een beetje nodig heeft. Riel is betrokken op Goorlen. Ik zit nou ook weer hier in Goorlen. Ik kom er graag, graag hier naar Goorlen. En ik voel me thuis, hier in Goorlen. En dan vraag ik me dan, ik kijk eigenlijk, jullie allemaal, allemaal in de ogen kijken. Hoe zit dat met de Goorlenaren? Voelen jullie je ook thuis, in Riel? De Leibron en het Jan van Bezouw zouden ook intenser mogen samenwerken om ook mooie evenementen te organiseren in Riel, vind ik. Riel behoort kerkelijk tot het bisdom Breda en Gorle tot een bos. Het bisdom de Bos. Een optie, ja, de bisschoppen mogen het van mij horen, zou daarom zijn om Goorlen en Riel op kerkelijk terrein ook tot een eenheid te brengen. En de bisdommen te vragen dit te realiseren. Goorlenaren zouden zich dan thuis mogen voelen in de kerk in Riel. En de Rielenaren in Goorlen. Dat biedt, vind ik, ook kansen, en ik heb het straks gezegd... de plaats van de kerk in de samenleving... om ook op diaconaal terrein antwoord te geven op vragen en behoeften... van zowel Gorle als Riel... en samen de noden van de inwoners als kerk dan op het spoor te komen. Eén kerk, Gorle Riel. Parochie Riel vormt in 2020 één parochie. En dan moet je eens horen wat ik nu zeg... Eén parochie met Alphen, Baardenassau, Kaam, Ulekoten en Gilze. Samenwerking op pastoraal terrein, dat is een noodzakelijke gegeven, dat zag helemaal achter, door de minder kerkelijke betrokkenheid en de beperkte man- en vrouwkracht op pastoraal gebied. Maar hierdoor wordt Riel gedwongen met andere dorpen samen te werken. Er wordt ook hier weer getrokken aan Riel... Dus eigenlijk wordt getrokken aan Riel, zowel, als kerkelijk, zowel op kerkelijk als op maatschappelijk terrein. Als er aan beide armen getrokken wordt, dan word je echt wel een beetje uitgerekt volgens mij. Hè? En dan voelt dat niet goed. Dan heb je geen ontspannen gevoel. Het zou mooi zijn, vind ik, als er echt geluisterd wordt... En op vragen van het maatschappelijk-kerkelijk terrein antwoorden gegeven worden. met het oog voor de eigen identiteit van, de, van een gemeenschap. Goorlen en ril, maar dan echt evenwaardig, kunnen een mooie toekomst tegemoet gaan. En ik hoop dat die droom ooit realiteit wordt. Dank u wel. Dus er is iets misgegaan bij de herindeling. Dat was alleen een politieke herindeling. Nou, ik, ik, denk, ik, ik, denk, ik denk dat uh, met, met die herindeling. Ik heb dat toen meegekregen. En uh, dat, er, dat, dat er grote, uh, grote uh, zeg maar, uh, zandhopen tussen Riel en Tilburg uh, werden gezocht. Ik ben, zelf zou ik niet rouwig zijn, om bij Tilburg te horen. Ik denk zelfs dat de know-how... en ik heb dat ook hier in het gemeentehuis al eens gezegd... tegen, tegen, tegen, tegen deze burgemeester... maar, maar tegen, tegen de voorganger... gangster... Van, uh, is er, is, en dan stel ik een kritische vraag... is Goorle voldoende... bestuurlijk toegerust... om op alle, antwoorden, uh, op alle vragen... antwoorden te geven? En dan denk ik dat... een grotere... Uh, een grotere uh, zeg maar, bestuurlijke... Uh, samenstelling... Dat dat, dat, ...dat dat ook kansen biedt. Kansen biedt ook om, om, om, om wel, wel recht te doen... ...aan de eigen identiteit van, van, van Riel. Als je ziet er, de, de omliggende dorpen van, van, van Tilburg... ...waar allemaal mordekjes tegen de herendeling, ...Berkel en Schot, Uderhout. Nu hoor ik van die omliggende dorpen... daar zo daar, ...dat die eigenlijk heel blij zijn met Tilburg. Als er iets geregeld moet worden in, in Berkel en Schot of in Udenhout, dan wordt het geregeld. Men luistert goed naar wat er in de plaatselijke gemeenschap leeft. Nou, ik wil geen klaagzang uh, doen, maar ik vraag me af... of er voldoende geluisterd wordt naar wat er in de gemeenschap van Riel leeft. Dat denk ik. Maar denk je, als je nou bij Tilburg zou horen, dat er dan wel beter geluisterd zou worden... Ik ben geen ervaringsdeskundige op het gebied om uh, ja, uh, wat, wat, het, wat, het, wat het dan is. Ik kan alleen in vermoedens spreken. Ik heb uh, vanmorgen Jozef van de Korpet nog gesproken die jou ja? ongetwijfeld ook wel bekend is. Maar ja, Jozef heel goed. En die zegt altijd, Gril en Goorl is één gemeente, maar Gril heeft wel zijn eigen DNA. Ja, precies. En dat DNA is natuurlijk toch zijn het dorp eigen. En als je dan bij de grote stad Tilburg zou horen, dan vraag ik me toch af dat de DNA daar ...bekend en gehoord zou worden. Maar dan, dan vraag ik aan Goorlen... ...dat, dat, dat Goorlen ook... De, de, de, ...de DNA... ...en normaal, ze doen allemaal hun best in Goorlen... En, en, en, en, ...en er gebeuren hele mooie dingen... ...we zijn natuurlijk verschrikkelijk blij met die nieuwe school... ...en, nieuwe, hè, en, en, en, en, en de nieuwe dingen. doorgaande weg straks misschien ook weer. En De, de nieuwe doorgaande weg... ...ja, dat, dat, dat, dat, dat is een soort oefening... Eh, ...om... Eh, om het nou deze keer wel goed te doen... Uh, dat, die, dat die weg dan wel goed, goed, uh, uh, goed, goed gelegd wordt. Want toen, een aantal jaren geleden... ik weet niet precies wanneer... Uh, wanneer dat precies gebeurd is... toen is, er ook een toen is die weg ook al op, uh, op, uh, opengebroken. En toen zeiden de, uh, de mensen... die die, uh, die, die kei in de grond moesten leggen... ik snap niet dat ze voor deze kei kiezen... want die maken veel te veel lawaai. Daar zijn we nog achter gekomen, een aantal jaren later. Dus in die zin... Ja, ik, we moeten niet in het programma gaan zitten van kan niet waar zijn, uh, van weggegooid geld. Maar in die zin had dit niet nodig geweest, als men in het begin ook goed opgelet had, met uh, die nieuwe weg toen meteen goed neer te leggen en met goed materiaal, denk ik. Nee, maar dat, dat, is dat, is bewust, dat is toch niet bewust gedaan? Dat is niet dat dat bewust dat, gedaan? Nee, niet. Zover, dat is niet. Dat is niet bewust gedaan. Nee, ik, ik zeg precies. niet dat het bewust Maar dan weet ik dan nou ook wel verhalen over de Heuvelstraat in Tilburg. De ja. verkeerde ja. betegeling. Dus als we op dat terrein gaan beginnen... Ja. zullen we een muziekje draaien? Prima. Gaat ja. natuurlijk weer over december. Ja. Ah? Basie dat. Mooi muziekje, mooi muziekje. Um, we gaan naar uh, de Kleine Akkers in Goorlen. En wij denken van, nou, we nodigen is de uitvoerders van het plan uit. En niet de mensen die uh, daar de hele dag spelen of de hele dag uh, lesgeven. Dus vandaar uh, Chef Oelemans en Tom Greven. Um, hoe is dat project zo tot stand gekomen, Chef? Daar was ik wel erg benieuwd naar. Nou uiteindelijk, bij ons begon het met een telefoontje vanaf de school zelf, van, vanuit de, de directrice Beppie Smit. Smit. Die ons belde, of dat wij genegen waren om een offerte te maken voor de van de tuin al daar. En het leuke was, wel, mijn kinderen hebben er ook gezeten, dus ja, dat was meteen een link. En uh, toen heeft Walter van het kantoor bij ons, die heeft een afspraak gemaakt met Beppi en die is naartoe gegaan en hebben ze de spul bekeken. En toen hebben we ook de mensen ontmoet die de tuin uiteindelijk ontworpen hebben. Dus van een ontwerpbureau uit. En zodoende is eigenlijk een en ander tot stand gekomen. Ja. Dus we hebben daar de zaak ingemeten. En de zaak bekeken en een offerte gemaakt. En uiteindelijk kregen we er ook de fiat over om het aan te mogen leggen. En dat zijn voor ons ook echt bijzondere projecten. Hele leuke dingen om te doen. Ja. Zo'n tuin voor kinderen. Ja, dit, dit is heel anders dan dat je een andere tuin aanlegt. Wat, wat is er anders aan? Nou, er moeten sowieso speelvriendelijke, of kindervriendelijke dingen in. En wat ik wel het leukste vind eigenlijk, is dat er, er moeten speelobjecten in voor de kinderen. Die tevens ook weer een soort leermoment zijn. Dus uh, gladde stenen die tastbaar zijn. Dat ze voelen dat zo'n steen fijn glad kan zijn. De op de structuur kunnen voelen. Dat zijn dingen waar ze hun evenwicht moeten bewaren. Waar ze ook dingen van leren dat ze, ja, dat ze weten hoe ze dat moeten doen. En het aardige van de tegenwoordige tijd is wel. Ik weet nog, toen mijn kinderen er zaten, is er een klimrek gebouwd. En dat moest dan gekeurd zijn door honderdduizend uh, uh, bureaus. Want oh God, als de kinderen ze een keer zouden vallen, of weet ik het wat. En er moest een heel logboek van bijgehouden worden... dat elke week alle schroefjes en boutjes nagekeken werden... en of dat er toch nergens niet een stukje splinter aan hing. En een, een, een, een treetje wat rot werd of zo. En nu mogen in één keer alles, mag weer. Kinderen mogen over, over palen lopen. Mogen over heuveltjes klimmen. Mogen ergens afrollen. Mogen in een boom klimmen. En noem maar op. En uiteindelijk is dat voor de kinderen, voor de beleving, is dat ook veel beter. Dus ja, dat maakt het voor ons ook heel bijzonder. En ja, gelukkig hebben we dat deel in mogen nemen om dat te maken. Ja. En het is ook een bijzondere samenwerking geweest, hè? Want jullie hebben niet <kijkt> alleen alles gedaan. Nee, nee, dat klopt. Het uh, leuke was wel dat uh, de ouders en de kinderen er ook bij betrokken werden. Dus er was op school was een heel traject uitgeschreven van wie wat zou doen. Dus onze offerte was eigenlijk ook een deelofferte van de totale aanleg van de tuin. En de ouders zouden sowieso het sloopwerk doen. Dus alle tegels eruit halen en, en die terzijde neerzetten. De ouders zouden ook een tribune maken waarbij uh, in eerste instantie in het uitzetten van de hoogte het een en ander fout ging. Maar dat zal Tom zo dadelijk wel toelichten, denk ik. En, uh, dus die hebben er heel erg aan meegeholpen dat het een beetje inzakt. En er zat ook een deadline aan dat het aan klaar moest zijn. Ja. Het werd ook gezegd van nou, tot hier gaat het met de ouders wel. En dan van daaruit hebben wij het overgenomen. Maar die samenwerking, ja, dat was wel heel apart en heel bijzonder. En er was ook een heel draaiboek voor gemaakt. Dus dat, ja, dat maakt het echt heel leuk. Ja, ja. En hoe ging dat met die samenwerking tijdens de werkzaamheden, Tom? Nou, dat ging op zich uh, allemaal goed. Het was vanuit de, de school uh, best goed gecoördineerd. Uh, ze hadden allerlei werkgroepen gemaakt. Uh, een coördinator per werkgroep. En uh, zo hadden ze eigenlijk uh, de groepen taken gegeven als een tribune bouwen. Uh, voorbereiden, tegels eruit halen. Daar ook weer de kinderen bij betrokken. Uh, Uiteindelijk uh, zijn wij uh, een paar keer mee gaan begeleiden met uitzetten van dus inderdaad. Of uh, andere lijnen waar de tegels uit moesten of juist terug in. Uh, en die hebben ze toen ook zelf weer uh, uh, uitgevoerd. Uh, toen heeft er eventjes tussen gezeten, zodat ze ook tijd hadden om het uh, allemaal te gaan doen. En uh, daarna zijn wij dus weer teruggekomen en zijn wij zo uh, eigenlijk uh, ons ding gaan doen. Ja. Uh, daarbij is verder niet heel veel... Uh, gebeurt qua samenwerking met werkgroepen. Uh, er is nog wel één vrijwilliger vanuit de school geweest, die heeft een bepaalde klimboom geregeld. En die kwam dan weer vanuit een ander bedrijf. Dus we hebben wel enigszins samengewerkt met andere bedrijven. Uh, maar echt samen met de, de kinderen of zo hebben we verder geen werkzaamheden uitgevoerd. Nee, nee, die hebben dat, uh, dat hebben ze echt zelfstandig gedaan. Uh, ja, ja, alleen het plantwerk uh, is uh, het? Wel, het, plantwerk, plantwerk, het aanplantwerk, ja. is uh, gedaan samen met de ontwerpster. Uh, en die heeft daar wel weer kinderen bij betrokken. Ja. Maar dat is ook meer... ons werk is met veel machines, kranen, dat soort dingen... vrachtwagens die op- en aanrijden. Ja, als je daar kinderen bij gaat betrekken... dan, uh, <lacht> dan kunnen we het niet meer overzien. Nee. Nee. Nee. Nee. Die materiaalkeuze vraagt dat nog speciale kennis? Bij een school? Uh, dus je had het over speciale steensoorten, buizen, materialen. Uh, hebben jullie dat soort kennis zelf in huis? Uh, als ik terugkijk naar, uh, ik denk, twee jaar geleden hebben wij ook projecten gemaakt bij de avonturiers. Kinderdagverblijf mm -hmm. bij uh, de Bongert en bij het Schrijverke gok ik. Ja. Um, en uh, daar is toen al uh, veel nagedacht over wat de materiaalkeuze zou moeten zijn. Uh, rekening gehouden met uh, duurzaamheid, maar ook inderdaad met de tastbaarheid. Uh, gladde stenen, dat, de, dat, dat daar geen kras of wat dan ook van komen. Maar ook, ook wel weer tastbaar, verschillende structuren. Uh, daar is vanuit ontwerps erover nagedacht. Maar later ook vanuit, uh, ja, door Walter eigenlijk uh, van kantoor. Van, goh, wat gaan we wel en niet gebruiken. En die hebben de koppen bij elkaar gestoken om zo tot een uh, goede materiaalkeuze te komen. En uiteindelijk zijn het ook heel veel natuurlijke producten. Dus het houtwerk en zo, dat was allemaal onbehandeld hout natuurlijk. Uh, dus ja, qua kennis van materiaal heb je daar niet echt superveel voor nodig. Het zijn allemaal natuurlijke producten. Dus <tus> er ligt ook een hele grote puttering en zo in. En in de rioolbuis. Ja, dat zijn geen ingewikkelde producten. Alleen die architecten die hadden dat op die manier ook verzonnen. Maar uiteindelijk, de materiaalkeuze was daarin redelijk eenvoudig. Het moest alleen wel op, vanuit verschillende plekken bij elkaar gehaald worden natuurlijk. En je, er moet wat anders over nagedacht worden. Je moet meer iedere keer denken vanuit de gedachtegang van een kind. Van hoe zou je dat beleven? En, en, want het staat dan wel op een tekening op papier. Maar uiteindelijk, tijdens de uitvoering loop je toch tegen dingen aan. En moet er moeten op dat moment natuurlijk goede oplossingen gezocht worden. Er waren autobanden ingegraven. En ook van die grote trekkerbanden. Ja, en als je dan ziet dat ze daar toch met een aantal kinderen flink aan gaan liggen trekken. Want ze zijn er toch op uit om dat ding weer uit de grond te krijgen <lacht> natuurlijk. Dus dan moet dat nog eens een keer bekeken worden. Hoe je dat beter vast kan zetten. En dat zijn wel de hele bijzondere en leuke dingen die je dan tegen het lijf loopt. En als je ziet hoe blij die kinderen dan ook zijn. Dat is gewoon fantastisch om te zien. Dat is echt heel bijzonder. En al ja en ik begrijp... dat, geïnteresseerd al, uh... nou, dat, is het, dat is wel het leuke van dit uh, geheel. Uiteindelijk uh, is de tuin geopend door uh, wethouder van de VEN van de gemeente Goorlen. En uh, dit schijnt bij de gemeente een heel warm uh, hart uh, toegedragen te worden. Dat, dat houdt in dat ze toch meer van die pleinen willen zo. En de Jeneplaatschool Kleine Akers was daar het eerste voorbeeld van. Ik heb me laten vertellen dat de gemeente Goorlen ook een subsidiepotje voor heeft. En die daar sowieso een aantal lesprogramma's aanhangen van... Allerlei beestjes en dingen die die kinderen dan spelenderwijs kunnen leren en ook in een nieuwe tuin kunnen ontdekken. Dus de gemeente die juicht dat wel heel erg toe, moet ik zeggen. En die zijn er echt op uit om al die schoolpleinen ja, te onttegelen, ont zeg maar. Ja. En het werd ook echt hoog tijd, hoor, want de kinderen moeten echt met natuur in aanraking komen. Mijn kinderen hebben het, in, hebben het gehad omdat ze bij mij woonden. Ja. Maar mijn de generatie van mijn kinderen, die weten niet wat groen is. Ja. Die zijn nee, ja. daar nooit mee grootgebracht en dat is erg slecht voor de natuur en voor het milieu. Ja, en ik begrijp ook uit, ik weet niet meer welk krantenbericht, dat jij ook met uh, een aantal kinderen, een aantal ja. groepen van kinderen naar de tuin bent gegaan hier op de ja, Tilburg. Ja. Hoe, hoe, hoe vond je dat? Nou, ze vroegen dus van, uh, aangaande dit eigenlijk van die tuin, wilden ze dat ook een, een beetje in de voorbereiding hebben, dat kinderen met andere planten en bloemen in aanraking kwamen. toen wilden ze eerst bij mij op het bedrijf komen. Maar ja, we hebben daar een winkel voor kinderen, is het totaal niet interessant, want dan mogen ze eigenlijk nergens aankomen, moeten ja. ze alleen maar kijken. Dus dan had ik ook voorgesteld om dat op de hoek van de Kalverstraat en de Tilburgsweg in die tuin te doen daar. Ja, dat was voor die kinderen ook een feest. Uh, Marije de Groot had gezorgd voor koffie of voor, voor fris en uh, wat fruit en zo voor die kinderen. En uh, dat ze dan iets te lekkers ja. had. En dan mochten ze door die tuin bloemetjes gaan plukken. En dan laten zien aan mij en zeggen, vragen wat het was en diertjes zoeken. en Ja, dat was, nou, dat was echt fantastisch om te zien hoe die kinderen daar dan mee bezig zijn. Ja. En dan hadden ze een klein stukje verteld over de natuur en over de een en ander uitgelegd. Ook over hun eigen tuin. En dan op een gegeven moment zeggen van, Nou jongens, ga die tuin maar in. En ga maar eens kijken of je iets kunt vinden wat je interessant vindt. En laat het maar eens zien. Dan kunnen we er misschien iets over vertellen. Nou, en dan zie je die kinderen die de tuin in schieten. En dan komen ze van alle gekke dingen kwamen ze, kwamen ze aangelopen. Dat is echt fantastisch om te zien. Ja. Echt voor een herhaling vatbaar. Ja. Dus wat dat betreft het is zonde dat die hoek daar hij, weg gaat. Ja. Ja. Maar ja, het is niet anders. Die het afspraken lagen. Ja. Ja. Het, is, het is wel zonde. Ja. Hopelijk komt het ergens anders terug. Ja. ja, en toen ik ook die artikelen las, denk ik van. Oh, er ligt helemaal geen gras in, er, alleen maar uh, zand uh, met dit weer. Is dat, is dat niet modderig, Tom? Al die, uh... Uh, nou, het zal best wel uh, wat rotzooi geven, denk ik. Er ligt trouwens <laughs> wel wat, uh, wat gras in. Er, okay. wel de planting, Er uh, ligt ook heel veel uh, schors. Dus uh, ja, het zal vast een stuk viezer worden. Uh, maar ik denk wel dat het uh, voor de kinderen wel uh, een avontuur is. Ja. Je ziet ook dat uh, er eigenlijk geen functioneel... Uh, uh, speelgedrag is, zeg maar, door bijvoorbeeld uh, een autootje waar je dan in rijdt, of, uh, of een touw om in te slingeren, zeg maar. Maar tot er uh, bepaalde rollenspellen komen, zeg maar. Hè. Je, je gaat uh, op avontuur je gaat ander, andere dingen zeg maar, anders zien. En ik denk dat daarvoor voor uh, ontwikkelingen voor uh, Creatieve gedachten, zeg maar, wel goed is. Dus dat is dat het... Innovatief, zeg maar. Ja, met dat, is ook een, ja, dat is ook het voordeel van zo'n tuin op de Echt kinderen. Ja. In vergelijking met een gewone tuin. Ja. Met, uh... ja, dus ja, ze, kan... Kan, ze gaan dingen zien in dingen die wij niet zien. Met een bal ja. kun je alleen maar gooien en rollen en schoppen. Maar met dat soort producten die daar gebruikt zijn, gaan ze hun eigen fantasie uh, de vrije loop geven. Dan zie je dingen gebeuren. Dat je denkt van ja, dat kan natuurlijk ook nog met zoiets. Ja, dat wist ik ook niet. Ja. En dat maakt het nog meer aantrekkelijk, ja. Ja, ze gaan dus op een andere manier ja, uh, spelen. en ontdekken. Uh, echt ontdekken. Ja. Blijven de, jullie daar een rol in spelen? Nee, maar sowieso in het onderhoud. Ja, nou, er, is, ja. Uh, er, is, uh, er is gevraagd dat wij een offerte willen maken voor het onderhoud. Dus dan, dan moeten we nog even met uh, Beppi over, uh, over uh, twisten wat dat precies moet gaan uh, worden. Want ja, dan ga ik natuurlijk ook weer een prijskaartje. Ja, maar het is wel zo de bedoeling dat we ons mee blijven vermoeien. En ik kan het sowieso niet uitstaan om geregeld te gaan kijken. Dus. Nee, dus maar, maar het ene is het onderhoud zelf. Ja. Uh, maar als het functioneert uh, zoals het bedoeld is... dan neem ik aan dat als je onderhoud aan het plegen bent... dat er meteen 50 kinderen rond je heen staan... Uh, die zich daarmee bemoeien ja. of daar vragen over hebben. Zien ja. jullie dat ook? Nou, is dan 50 veel. Luk, uh, ja, zeven dan. Ja, maar een aantal zou best kunnen. Ja. Ja. Ik denk dat, je, dat het op die manier ook gedaan moet worden. Dat als je daar onderhoud komt doen... <lacht> ik zeg niet dat je nou... Maar bij bepaalde onderhoudswerkzaamheden... is het gewoon slim om kinderen uit te leggen... waarom dat je zoiets doet. En dan zou je dat best kunnen, dat je ook, ook zegt met maar opruimen. Hè? Dat je snoeiwerk doet, zegt jongens, jullie de takken naar de bus dragen of naar de aanhanger brengen? Dat soort dingen kunnen ze dan gewoon meehelpen. Ja. Wat nu ook al ontstaat, is uh, dat ze elke groep een stukje verantwoordelijkheid gegeven hebben voor een gedeelte van de tuin. Dat die groepen dus uh, uiteindelijk dan ook zien hoe dat, hoe dat ze het bij moeten houden. En andere kinderen erop aanspreken als ze er iets gaan vernielen. Dat is natuurlijk ook een stukje opvoeding en een stukje verandering in, in denken. En dat is ook belangrijk. Maar is dat voor jullie als bedrijf ook? Nu is het natuurlijk, je breekt onderhoud en als je er twee uur te veel aan besteedt met de rekening daarbij, krijg je al een klacht van je klant. In dit geval kan ik me voorstellen dat je ook een wat lossere opstelling hebt, omdat je juist die kinderen erbij wilt betrekken. Ja, en, dat kost tijd. En dan, ja? moet je ook, dan moet je ook niet op het laatste kwartier of een half uur kijken. Dan heb je als ja. bedrijf zijn ook een sociale functie in het leven. En dan, dan moet je met name in dat soort gevallen, moet je er niet te flauw mee omgaan en gewoon zeggen we gaan dat doen, want we dragen het ook een warm hart toe. En ja, tenminste zo staan wij daar wel in. Ja, bij de eerste. Nee, maar bij de tweede en de derde ook oh. nog wel. Maar het moet natuurlijk niet de spijgat uit. Ja. Het kan niet zijn dat je totale bedrijf erop toegespitst ja, ja. wordt. Maar dat kun je best bij een paar van, van dat soort projecten doen al. Dus dat hoeft op zich niks te betekenen. En dat geldt ook voor zo'n stukje educatief gebeuren. Als je met je kinderen een keer naar een bos kan gaan. en Je wordt gevraagd om mee te gaan. Om dat wat dingen uit te leggen. Dat hoeft, dat, hoeft dat niet meteen met geld goed, goed gemaakt te worden. Dat is geen enkel probleem. Nou, sowieso lijkt me dat jullie die groep mee naar de faunapassage moeten nemen om de konijnen te leren hoe ze moeten absoluut. opsteken. Ja, absoluut, ja, Ik denk dat we daar een brigadiers neer gaan zetten met bordjes en jasjes om het ja. in de goede baan te leiden. is ja. zeker goed komen. Ja. Ja. Hoeveel tijd hebben we nog, Stefan? Twee minuten Hoeveel? Twee minuten Twee minuten. Oké. Okay. Er is ook een hele natuurroute uitgezet, begrijp ik, in Tilburg voor de basisschoolleerlingen. Dat is, is mij niet bekend, maar dan mag jij mij misschien beter bij, bij, bij dan. Aan het project Groene Schoolplein zijn ook natuurroutes gekoppeld. De kleinste gaan op ontdekking rondom de scholen en ja, de oude Dat klopt, maar dat heeft meer te maken, die natuurroutes zijn op de rechterij en zo uitgezet voor die ja, kinderen. Dat oh, ze daar die, die, die bepaalde routes ja. kunnen lopen. Dat, dat, dat klopt, ja, daar, is, daar ja. ben ik ook van op de hoogte. En daar kunnen ze dan ook aan gaan in een boekje, kunnen ze spelenderwijs een aantal zaken ontdekken. Ja, ja, ja, ja dit bedoelde ik. En dat is, ja. hardst, dat is voor die kinderen. Weet je, als je met die kinderen naar buiten kan gaan, de bossen in, en dan gaat het leren automatisch. Dat, dat werkt veel beter dan dat je het allemaal uit boeken moet leren. Ja. Ja. En het wordt ook veel beter onthouden. Ja. Ja. En daar gaan inderdaad is de bedoeling dat de kinderen een aantal keren op jaarbasis de bossen gaan in, in de verschillende seizoenen. En daardoor ook uh, waarnemen en zien wat de verschillende seizoenen brengt. Dus eh, voorjaar blaad ontluiken, dan middenzomer en dan in de najaar en de winter nog een keer. En dan zien die kinderen ook de veranderingen in zo'n bos of in, in, in, op de rechterij wat er gebeurt. Ja. Ja. En daar zijn die routes voor uitgezet en zitten daar lesprogramma's aan vast. Ja, ja, ja. En dat wordt ook ja. erg door de gemeenschap gepromoot. Ja. Ja. En dan is het is ook belangrijk dat ze die kinderen dan leren om met, om met eerbied met zo'n bos om te gaan en niet te vernielen en takken af te breken en te doen. Ja. Want dat is ook belangrijk, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ik ergde me in de tijd altijd met de avondvierdaagse en je liep door de bossen wat er dan voor je gebeurde zonder dat er iets van gezegd werd. Ik, ik, het was, het was...